In een café toen het begon Hij gooide er een gulden in en won Toen was er geen houden meer aan Elke dag moest hij eventjes gaan Hij was verslaafd aan de gok automaat Zo verviel hij van erger tot kwaad Hij was verslaafd aan de gok automaat Zo verviel hij van erger tot kwaad Verspeel dus hun geld en al zijn goed Het gokken dat zat hem in het bloed Zijn vrouw kreeg van hem geen centen meer Ook al vroeg ze het hem keer op keer Hij was verslaafd aan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 had hij helemaal geen geld Hij beroofde toen een bank met geweld Toen hij vluchtte, toen schoot men hem neer. Zo stierf hij zonder geld en zonder eer Hij was verslaafd